Dat was eigenlijk van het begin af aan al duidelijk. Het klonk niet goed. Het zag er niet goed uit. En stinkende het ook. Vanaf het allereerste ogenblik. Alle betrokkenen waren stug. Onwillig om ook maar iets meer dan een fractie van de waarheid te vertellen. Ah, intelligente mensen. Rijke mensen. Het soort mensen dat het niet nodig heeft om een privédetective te huren. En dan nog wel een privédetective met zo'n mager banksaldo. Ik wist het best. Ik wist het allemaal de eerste vijf minuten al. En toch moest ik er mijn vingers aan branden. Waarom dan wel, zou je zeggen? Kijk, als kleine speurder met een eenmanszaakje zoals ik. krijg je nou helemaal niet zo gauw het mooie, grote, nette en volkomen legale werk. Wat de grote bureaus laten liggen voor mensen als ik. is wat kruimelwerk. En dan natuurlijk de schimmige, schunnige zaakjes. De vuile klusjes. De vieze, duistere karweitjes. En als je die niet aanneemt, heb je niet te eten. En ik ben er wel erg gehecht aan mijn drie maaltijden per dag. Zo simpel is dat. Het begon in het voorjaar, vroeg in de avond. Hedda en ik waren druk aan het overwerken. Rapporten tikken, de bewijsvoering steunen, zoals dat heet, voor de zaak die morgen zou dienen. Zeg die zin ze nog eens, wil je? Ja, natuurlijk. Oh, jij begrijpt zeker het woord afschetsen niet. Het is een modewoord, dat weet ik ja, het maar. het betekent zoveel als afschaduwen. Daar kom ik geen steek verder mee. Met andere woorden, de getuigenis van de tandarts zit vol met gaten. Oh, als je dat bedoelt, waarom zeg je dat dan niet? Nou, ja, goed, dan als jij een beter woord weet. Wat zou je zeggen van refereren? De tandarts refereerde aan dingen die hij op het moment van zijn getuigenis onmogelijk kon weten. Prachtig verkocht. Zeg, wil jij die rommel nu uittikken of zullen we eerst een hapje gaan eten? Laat ik het maar eerst even wegwerken. Oké. Okay. Zal ik jou eens wat zeggen, hebben? Ja, mijn volgende assistente zal geen doctorande in de letteren zijn. Het wordt een doodgewoon eenvoudig ongeletterde boerenkinkel zoals ik. Er zal geen volgende assistente zijn knul, niet over mijn lijk. Het was een prettige avond die er heel onschuldig uitzag. Als een victoriaanse pasteltekening. De lucht boven de teuretjes van het gerechtsgebouw gewassen blauw. donkerder naar de horizon. Kleverige geelgroene knoppen aan de bomen op de binnenplaats. Donkerblauwe lobelia's. ...en petunia's met zuurstokkleuren. Zou ze die afschuwelijke variant bedacht hebben in Cannabis Street? Ja, gewoon een, een prettige avond. Niets wees erop dat er moeilijkheden onderweg waren voor Pie O'Dell. De moeilijkheden kwamen in een grote zwarte Mercedes met chauffeur. Het establishment op wielen. Toen de wagen bij ons voor de deur stopte... ...dacht ik eerst dat het was voor de hoge commissaris... ...voor het bankwezen aan de overkant... Ja, die man zal beslist niet met iemand praten die een inkomen heeft... dat niet op zijn minst met zes cijfers geschreven wordt. Maar nee, het was voor mij. Ik hoorde de bel in het kantoortje van Heather... en even later diende zij een, een heer aan. Dit is meneer Henry Bellert. Hoe maakt u het, meneer Bellert? Uh, komt u binnen, uh, gaat u zitten. Uh, neemt u me niet kwalijk dat ik niet van tevoren heb opgebeld... om een afspraak te maken? Ja, dat is meestal wel de gewoonte, ja. Maar, maar u boft, ik heb wel even tijd... Dus ik zou zeggen, gaat u zitten. Ja, eh, dank u. Hij zag er beslist niet uit als de personificatie van moeilijkheden. Een lange, magere man met een lange neus en grijze, nietzeggende ogen. Rond de zestig, misschien iets jonger. Goed gesneden, maar wat ouderwets pak. Hij stak niet meteen van wal. Eerst keek hij wat schichtig om zich heen. Alsof hij ieder moment een of ander onzedelijk gebeuren verwachtte. Misschien probeerde hij wel de indruk te wekken van een wat wereldvreemde man, die zich aan het kanteur van een privé of in het algemeen in de zeventiger jaren, niet op zijn gemak voelt. En daar slaagde hij dan voortreffelijk in. Een toneelspeler, laude afgestudeerd aan een toneelschool. <lacht> hebben we die nog, zou het hem niet verbeterd hebben. Twee dingen drongen zich onmiddellijk aan me op. Vaag en degelijk. Hij begon met een op effect berekende bescheidenheid. Ja, ik, ik, ik ben niet zozeer op de hoogte met de gang van zaken in uw beroep, meneer Odel. Oh, wij zijn niet aan regels gebonden, meneer Bardot. Eh, begint u maar waar u wilt. Tja, uw honorarium. Zullen we die kwestie eerst afhandelen? Of, of is het misschien een beetje voorbarig? Nee, nee, nee. Het, het honorarium hangt af van de aard van de opdracht. Mijn assistente kan u daar volledig over inlichten, ...als ik de opdracht aanneem. Als, als u de opdracht aanneemt? Ik behoud mij het recht voor het te weigeren. Maar ik dacht, uh, mijn, mijn informaties ja, waren... Ja, uw informaties waren ongetwijfeld... ...dat het u nu niet bepaald het meest succesvolle detectivebureau van heel Londen is. En dat is niets meer of minder dan de waarheid, meneer Barrett. Maar ondanks het feit dat ik, voor zolang als het duurt... ...opereer in het randje van de welvaartsstaat kan ik toch wel de dingen weigeren die me niet lekker lijken. Misschien kunt u voor mij een uitzondering maken, meneer Rodel. Goed. Nou, laat eerst maar eens horen. Ik heb een nichtje. Ja? Ja, een meisje van 18, 19... Ja, ik, ik weet het niet precies. Bent u haar wettelijke vocht? Nee, nee, beslist niet. U weet dat zij onder de nieuwe wetten op de dag van haar 18e verjaardag... voor de wet meerderjarig wordt. Ja, daar ben ik me van bewust. Maar daar gaat het hier niet om... Haar vader, mijn broer, is onlangs geïmigreerd naar Australië. Mm -hmm. Paula, zo heet mijn nichtje, zal hem in de loop van dit jaar volgen... zodra hij zijn zaak op orde heeft, begrijpt u. Tot zo lang woont ze bij mij. Wat is uw adres? House in Edgware. En hoe heet dat uh, heet het meisje voluit? Paula Evelyn Bert. Getrouwd? Nee. Wat doet ze? Studeren? Nee, ze is mannequin en fotomodel. Werkt ze voor zichzelf? Ze werkt bij een modehuis, Turk in Brook Street... Mm -hmm. Ik heb begrepen dat hij een van de vooraanstaande couturiers is. Juist, ja. ja. Mag ik aannemen dat u hier bent om over haar te praten? hè? Huh? O ja, ja, ja, natuurlijk. En wat is er met haar? Ze is verdwenen. En u wilt haar terugvinden? Dat soort werk kunt u aannemen? Vermiste personen O ja, dat is voor ons dagelijkse kost. Sinds wanneer is ze verdwenen? Ja, laat eens kijken. De, de, de derde. De derde? Dat is bijna twee weken geleden. Ja, dat klopt. En is dit de eerste actie die u onderneemt? Ik ben natuurlijk geweest. Ik heb navraag bij een paar collega's van haar gedaan. Maar niemand kon me vertellen waar ze zou kunnen zijn. Hmm. Of waarom ze verdwenen is. Ik heb er lang over nagedacht. Ik bedoel, waarom is ze weggegaan? Misschien vond ze het leven te saai daar bij mij in de voorstad... Ik ben zelf nooit getrouwd geweest, ziet u. Naast mijn werk heb ik wat interesse in antiek aardewerk en in het kweken van dalias. Ja, ik, ik weet eigenlijk niets van jonge mensen. Dus u begrijpt dat het voor mij zelf ook nogal vreemd was: plotseling een, een, een jong meisjehuis. Maar toch, toch, toch vond ik het eigenlijk heel plezierig. Hmm. Wat voor soort vrienden heeft ze? Wat doet ze in haar vrije tijd? Ja. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zag haar alleen maar aan het ontbijt bij het diner... en zo nu en dan s'avonds, als ze niets anders te doen had. De weekenden was ze altijd weg. We hebben nooit veel gepraat samen. Juist, ja. Was u verbaasd toen bleek dat ze verdwenen was? Oh ja, heel erg. Ik, ik, ik zat er erg over in. Had u dan niet beter naar de politie kunnen gaan? Meneer Rodel, ik wil dat u haar vindt. Ik wil dat terug in Edgware. Ik ben bereid u daarvoor 2000 pond te betalen. Uh, ja... Nou, dat is, uh, dat is veel geld, meneer Badart. Ik... Ja, ik, ik weet een heleboel adressen waar u voor een kwart van dat bedrag terecht kunt. Ik zal u morgen de helft betalen als voorschot. De rest krijgt u als u haar terugbrengt. Uh, waarom morgen? Ik heb op het ogenblik niet zoveel geld bij me. Ja, u kunt me met een cheque betalen. Ik betaal liever cash. Ja, ik moet nu gaan. Als u nog vragen hebt, mijn secretaresse komt u morgenochtend om tien uur het geld brengen. Ze zal u graag verder inlichten. Een goede avond. Ik heb het idee dat u deze opdracht tot een goed einde zult brengen. U bevalt me. Jij nog een slokje? Graag. Dank je. Hij is de grote baas van Ballard Stocks Blix. Ken je toch, hè, Ballard Stocks Blix? Effecten? Verzekeringen. Een van de grootste maatschappijen. Al meer dan 100 jaar oud. Bijna zo groot als Lloyds. Nou, dat is toch geweldig? Ja, wat is daar zo geweldig aan? Dat je niet bang hoeft te zijn dat je je geld niet krijgt. Ja, vertel mij maar liever wat zo'n goud op sneeheer zoekt bij een vent zonder een cent te makken als ik. Wat geeft dat of je geen cent te makken hebt, zoals jij dat noemt? Je bent briljant. En zoals alle briljante mensen, je weet het zelf niet. Maar wie slim genoeg is, ziet direct dat jij een fantasierijke, integere, hardwerkende, succesvolle detective bent. Dan De lopen er kennelijk niet veel slimmer, ik erom. En je ziet er nog goed uit ook. Hm. wat zei je er net over integer? Ik zei dat je integer bent. Zo integer zelfs, dat je vaak je eigen belangen in de weg staat. Weet jij waarom ik dat zaakje heb aangenomen? 2000 pond, nergens andersom. Boeh, Ja, je wilt er niet zeggen dat je dat zelf niet gemerkt hebt. Dat zaakje stinkt van hier tot Tokyo. Ja, maar 2000 pond is een uitstekend deodorant. Kom maar daar binnen, de chique meneer uithangen. Over een door smacht om zijn verloren nicht. Maar het heeft wel eerst twee weken geduurd voor het idee kwam er iets aan te doen. Misschien is hij wel bang voor een schandaal. Hm, dat is nou een van de topmensen in de zakenwereld. Maar waar komt u mee? Met niks. Geen foto, geen informatie, geen achtergronden. En hij weet dondersgoed dat het ook helemaal niet nodig is. Hij hoeft me met 2000 flapjes te wapperen en het kwijt loopt mij uit mijn mond. Dat is niet waar. Enige andere reden om zo'n stuk riere aan te nemen. Die zaak zit zo vol met gaten dat het wel vies moet zijn. Je hebt het aangenomen omdat jij jij bent. Dan moet ik daar het opmaken. Kom knul, ik heb geen tijd meer om nog meer veren in je achterste te steken. Ik wil mijn haar nog wassen voor ik naar bed ga? Je hoeft je haar helemaal niet te wassen. Het glans als een bronzen dalia aan de zon. Dalia. Onze vriend kweekt Reken nou maar af. Ik moet er morgen op mijn best uitzien voor meneer Repton. Wie is meneer Repton? Secretaris van Talks. Ik heb morgenochtend om kwart over tien een afspraak met hem. Mario, de rekening graag. Ik vraag me af. Wat een couturier met een secretaris moet. En beschermen tegen al die rijke wijven die hem zijn ogen komen uitkrabben. Niemand krapt telkens zijn ogen uit. Hij is de paus van de hoogcouteur. De rijke wijven staan onderdanig bij hem in de rij. Misschien moet u meneer Repten wel zorgen dat er niemand voordringt. Nee, hè, wat grof. Als u iets belangrijks weet te vertellen over onze Paula Wegloop, bel ik je. Graag. Je bent op kantoor? Er <laughs> zou een heel regiment dragondels me niet vanaf kunnen houden. Ik heb een afspraak met duizend pond cash. Waarom was je vanavond eigenlijk niet mijn? Het weer had zich bedacht de volgende dag. Het had alweer spijt van zijn gulheid. Sombere, grijze wolken hingen boven het gerechtsgebouw. Een druilerige regen doorweekte alles en iedereen. Echt een dag waarop alleen het vooruitzicht van duizend pond in bankbiljetten iemand uit zijn bed kan krijgen. Prompt om tien uur belde de duizend pond aan. Begeleid. De secretaresse van meneer Bellert duidelijk geen onzin type Bril met zakelijk montuur Haar in een knotje Een glimlach van bij ons krijgt u 9% voor uw geld Mantelpakje, gedekte tint En een polshorloge met datum En de tijden in Yokohama en Delaware Alleen haar mond Die paste niet bij de rest Ze had een zwart leren koffertje bij zich En daaruit kwamen de stapels bankbiljetten Wilt u hier even tekenen voor onze administratie? Alles wat u wilt. U hebt dat geld niet nagetaald. Gaat u toch zitten? Koffie? Nee, dank u. Ik ben al achter op mijn schema. Ja, ik moet toch wat doen. Ik heb hier niet alleen mijn kantoor. Ik woon hier ook. Mijn slaapkamer is hier vlakboven. Oh ja? Ja, ik zit boven op mijn werk, zo gezegd. <laughs> ja, neemt u mij niet kwalijk, maar ik heb uw naam niet goed verstaan. Ik heb mijn naam niet genoemd. Margaret Gaff. Mevrouw? juffrouw. u had het over uw slaapkamer, waarom? Ja, waarom heb ik het over mijn slaapkamer? Moet dat ergens om zijn? Alles wat wij zeggen of doen, heeft een betekenis. Of we ons daarvan bewust zijn of niet. Nou ja, het, het zal wel zijn om de schijn op te houden van het grote leven. En er hoort de slaapkamer bij. Dan moet je hem er wel met de haren bij slepen. Nogal overwets. mevrouw Guff, ik zou u graag een paar dingen vertellen over mezelf... Nou ja, graag. Ik, ik vind me, mezelf nogal vervelend onderwerp van gesprek, maar als u erop staat, en omdat wij in de toekomst toch moeten samenwerken... Samenwerken? Wie zag dat? Uw baas. Vertel eens iets over Paula. Ik heb een foto van haar bij me. Dank u. Nou, de baas heeft u nodig, zo te zien. Hoe komt u daar zo bij? Nou, dit is nou niet bepaald het gezicht dat past bij een oude eerbiedwaardige familie. Oh Nee. Hij ah, reugt daar niet van, maar geen ras, hè? geen karakter. Het soort gezicht van figurantjes voor de televisie. Interessant. Ik zou zeggen dat u veel beter bij de Albert Ballard past dan Paula. Ach, ik begrijp waar u naartoe wilt. Ah, dat is waar ook, ik eh, zou iets over mezelf vertellen. Weet u, juffrouw Guff, ik ben eigenlijk een heel serieus mens. Maar ik twijfel altijd aan mezelf, hè, tot in het belachelijke toe. En dan komt er een zware, keltische melancholie over me. U probeert u zelf interessant te maken, hè? Dat zal u vaak lukken met zulke ijzersterke teksten. Maar het spijt me, ik heb geen interesse. Uh, neemt u mij niet kwalijk? Ja, met Odell. Oh, de heer zo? Ja, ja. Ja, gek. Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Nee, daar kan jij niks aan doen. Ja. Daar. Waar waren we? U was bezig me te verleiden. Oh ja? Daar hoeft u niet zo uw best voor te doen. Doet u maar liever uw best om Paula terug te vinden. Als ik u was, zou ik maar eens beginnen met in Parijs te kijken. De dag voor ze verdwenen is ze bij mij Frans en Frans komen halen. Ze houdt van de romantische sfeer in Parijs. Zo zegt zij het tenminste. En hoe zou u het zeggen? Dat zal ik u vertellen als we elkaar beter leren kennen. En dan zou ik u nog op willen wijzen dat het waarschijnlijker is dat ze met een man is dan naar een man. Waar, waar, waar heeft meneer bellet mij eigenlijk voor nodig? Hij heeft u toch? <lacht> uh, heb ik iets geks gezegd? Ik moet gaan. Hier is een lijst van heren die in aanmerking komen voor dit avontuur. Oh, met een van die mannen zou ze naar Parijs zijn. Waarschijnlijk, ja. En wie acht u het meest waarschijnlijk? Dat moet u nou juist uitzoeken. Oh, u bedoelt dat ik ook nog wat detective Werk moet opknappen? Belt u maar als er iets is wat u weten wilt. S'avonds ben ik te bereiken op Triton House. Woont u daar ook? Ik ben ook een beetje gezelschapsdame van meneer Bellard. Ah, zoals hij het mij heeft voorgesteld. Houdt hij niet erg van gezelschap, dacht ik. Doet u geen moeite, ik kom er wel uit. Het was prettig met u kennis te maken. Vooruit, Odel. Zet dat grote leven nou even uit je hoofd. Ga werken voor je geld. Pak die telefoon. Goed zo, en nu draaien... En als ze het daar aan de andere kant opnemen... ...zorg dan dat je stem zakelijk klinkt. Ja, lo. Met Air France? Mag ik de afdeling informatie van u? 998, 999... Ben je bezig? Duizend. Ik ben net klaar met het tellen van de bankbiljetten. Het zijn er inderdaad duizend. Geef maar, dan breng ik ze naar de bank. Ah, zonde. Het was zo'n mooi gezicht. Zo. Dus dat Tullox heeft niets uitgehaald? Ik heb het je net al gezegd. Die meneer Repton doet niets anders dan zwijgen. Ik bedoel, je zou nog moeite met hem hebben... als je om commentaar op het weer kwam vragen. Interessant, niet? Wat? Het weer? Hé, hey, wat heb je? Heeft iemand iets in je koffie gedaan soms? Ik? Niks. Zo, dus je vindt het interessant... dat meneer Repton zijn kaak op elkaar houdt? Zeer. Toen ik hem opbelde, liep hij over van bereidwilligheid. En als ik dan bij hem kom... ...doet hij alsof ieder woord hem 50 pond kost uit zijn eigen zak. Daar moet wel bijna uitvolgen dat iemand hem duchtig heeft toegesproken... ...in de tijd tussen mijn telefoontje en mijn komst. Ja, hij zal toch wel iets gezegd hebben over het verdwijnen van Paula? Hij mompelde zoiets van... ...dat gebeurt regelmatig met modellen. Hé, oh. hey, kom hier eens kijken, weet raam. Zie je die rode 1100, hè? Bij die, eh, bij die lantaarden? Ja, daar zit iemand in. Hij stond er al toen ik naar Brook Street ging en nu staat hij er nog. Hij houdt ons in de gaten. Er zijn meer kantoren in dit gebouw. Maar ik heb hem een poosje in de gaten gehouden. Hij zit naar dit raam te kijken. Verwacht je iemand? Nee. Ben je er? Nee, nee, behalve als het iets belangrijks is. Hè. Of wanneer het er geld ruikt. Nou, kom. Kom binnen. Ga zitten. Leuk Zo. je weer eens te zien. Ja, ja, ja. Zeg, zeg, hoe staan de zaken? Oh, mag niet mopperen. Zijn oh, nog nieuwe platen gekocht? Ja, ik heb de mis in B-mineur gekocht. Ja, ik moet volkomen krankzinnig geweest zijn die middag. Waarom? Duur. Zeven pops. Zeg, hoe klinkt die? Oh, jongen. Nou, ik wil hem graag eens horen. Je komt maar. Wat verschaft me eigenlijk de eer... Ik euh, werd net opgebeld door een zekere Repton. Mm -hmm. Geen erg spraakzame figuur, heb ik me laten vertellen. Door wie? Door Hesda. Hmm. Ze heeft hem ondervraagd over een van uw meisjes, een zekere Paula Ballard. Paula Evelyn Ballard. Vertel me eens wat over haar. Hè. Ik weet niets van haar. Goed. Ik geef je er wat voor in ruil, zeg de naam Roger je iets. Restaurant? Nee, kunsthandel, Galerie Roger, Brook Street, naastelijk. Hmm. Is dat wat? Matisse, Rol, Chagall, Brak, Jackson, Polak... Niet gek. Ze hebben last gehad van inbrekers. Ze zijn er vandoor gegaan met schilderijen... voor een waarde van een kwart miljoen pond. Ja, Het zijn in ieder geval lui met smaak geweest. Jazeker, boeven met een goede opvoeding. Ze hebben een slag geslagen in de nacht van de tweede op de derde. Zo. En de volgende dag, de derde is mijn juffrouw Paula Evelyn Bellert niet op haar werk verschenen... en sindsdien is ze spoorloos. Mm -hmm. Hoe zijn de dieven binnengekomen? Hm. Door de kelder van Talk. Oh. Door gestoken kaart? Zou kunnen. Nee. Nou, dat is mijn verhaal. Nou, jij. Ja, ik heb je al gezegd, Malcolm. Nou, ik heb je niets te vertellen. Als ik iets wist, zou ik het je zeggen. Wie heeft je op het spoor gezet? Of is er een, een stukje ectoplasma naar binnen komen zwemmen... Heb je een telefoontje gehad uit de andere wereld? Oh, jij wilt de naam van mijn cliënt weten. Waarom niet? Nou, daarom niet. Ja, je weet heel goed dat onze cliënten bij ons komen... in het vertrouwen dat alles wat zij zeggen binnen deze muren blijft. Ik kan het ook langs officiële weg vragen, Philip. Ha, je kunt ook traangasboom in mijn kantoor gooien. Maar ik denk niet dat je dat zal doen. Nog het een, nog het ander. Nee, is geen beter te weten dan ik zelf wat ik wel of wat ik niet zal doen. Nee? Jazeker. En ik zal het je precies vertellen ook. Jij wacht rustig tot morgenochtend. Vanavond ga ik naar mijn cliënt... En ik zal hem beleefd vragen of hij er bezwaar tegen heeft dat ik zijn naam noem tegenover de politie. In verband met een kunstdiefstal. En als die weigert? Ja, dan zou je hem met raankasbommen moeten proberen. Goed, ik kom morgen terug. Ja. Ja. Wacht, kom eens even hier kijken. Bij nee? het... het... Oh, hij is weg. Wie? Een uh, vent in een rode 1100. Ik dacht misschien een van jouw mensen. Nee. Maar eh, als dat traangas niet helpt, dan kan je erop rekenen dat ik je geen moment meer aan het oog verlies. Zeg, wat was het voor een keer? Nou, ik heb hem niet zo dichtbij gezien. Zo weet het wel. Goed, dan vraag ik het haar wel even. Zo, zeg wel. Zo ja, ik eh, neem die uitnodiging voor dat avondje Bach graag aan. <totstuken> Ja, mag ik meneer Ballard van u? Philippe Odaal. Oh, hallo, dat heeft u snel gedaan. Nee, over zaken. Ik moet hem iets belangrijks vertellen. Ja, ik moet die heer Ballet absoluut spreken voor morgenochtend. Ja, dat begrijp ik. Maar ik moet het beslist vanavond weten. Goed, nou dat is een uur wat mij betreft. Negen uur dus. Jij, ja, ik ben er. Tot ziens. Dus juffrouw Paula gaat op schilderijen. Dat lijkt er wel op, ja. Dat verandert de situatie wel een beetje. Nou, ik heb geprobeerd Bellet te pakken te krijgen. Die is er niet. De stad uit, natuurlijk. Ik heb voor vanavond een afspraak met zijn secretaresse. Misschien is hij wel het brein achter de kunstroof. Bellet? En dan wordt de bedrieger bedrogen door zijn bloedeigen nicht Paula. Die er alleen met de buik tussenuit gaat. Nou ja. ja... wat klopt dan niet aan die theorie? Ja, een mooi plot voor een televisiestrip. Nou, als je even tijd hebt, hier ligt wat werk voor je. Ik popel. Hier is een lijst met zes namen van jonge mannen... waar Paula min of meer vaste verhoudingen mee heeft. Juffrouw Guff denkt dat ze met een van die knapen naar Parijs is. Wie is juffrouw Guff? Zeker de rest van meneer Ballard. Mooi? Nou nee, meer iets uit een stuk van Beckett. Hm... ...komt iets te snel om helemaal geloofwaardig te klinken. Ja, doet het er iets toe, hoe ze eruit zien. Oh, voor jou altijd. ze. Oh nee, ik ben niet jaloers. Oh ja. Daar ben ik lang geleden mee opgehouden. Ik moest wel, anders was ik stapelkrankzinnig geworden. Ik heb zo geredeneerd. Hij is een briljant man en je kan natuurlijk niet van hem verwachten... ...dat hij burgermansdeugden heeft. Daarbij, door zijn lichte ontvlambaarheid... ...ontdekt hij vaak dingen waar hij anders nooit achtergekomen zou zijn. Nou zeg... Dus is het maar goed dat hij wat moreel aangaat niet meer heeft dan een muilezel. Nou ja. ja. Met andere woorden, jouw zwak voor mooie vrouwen is eigenlijk geen zwak. Het is een deel van je uitrusting. Klaar met je theorieën? En tenslotte kom je toch altijd bij mij terug. Nou, wat gaan we doen? We gaan proberen iets meer aan de weet te komen over deze zes heren. En ik ben geen muilezel. Ik hoef niet zo hard te rijden. Ik hoef er pas om negen uur te zijn. We hebben tenminste iets bereikt vanmiddag. Derek Chase. Ah, de in de Academie voor Beeldende Kunst in Sutton... acht maanden geleden ontslagen... van zijn kamers verdwenen met twee maanden huurschuld. Net een week voor de diefstal. We hebben dus een verdachte. Derek Chase. En deze zaak is iedereen verdacht, juffie. Ik begin zelfs al aan mezelf te twijfelen. Daar is die rode 1100 weer. Wat doen we? Ga maar door! Hij zit nog steeds achter ons. Ja, ik weet het. Hij heeft een baard. Ja, ik duik je ergens een straat in. Ik probeer eruit te springen zonder dat hij het in de gaten heeft. Dan leg jij hem weer terug, de stad in. We sloegen linksaf. Een laan in. Gelukkig is de verlichting daar in de voorstad niet je dat. Maar het kostte toch nog een paar minuten. ...voor we de ideale plaats gevonden hadden. Een parkje dat van de weg gescheiden was door iets dat leek op een droge sloot. Pas toen ik uit de wagen gesprongen was en me dat liet rollen... ...merkte ik dat het geen droge sloot was, maar een betonnen geul. Oh, ik dacht dat allemaal rippen gebroken waren. Ik bleef liggen tot hij er een rode 1100 uit het gezicht verdwenen waren. Met de ribben viel het mee. Dus krabbelde ik voorschijn en begon uit te kijken naar een taxi... Het duurde even voordat hij erin langskwam. Het was dan ook al bijna half tien toen ik bij Triton House aankwam. Juffrouw Guff zelf deed open. Kon u het niet vinden? Ik ben met een taxi gekomen. De chauffeur had moeilijkheden met zijn wagen. We gaan naar mijn kamer, daar kunnen we rustig praten. Op haar kamer geen spoor van enige vrouwelijkheid. Boekenplanken vol zwaarwichtigheid. De sociale geschiedenis van het Britse imperium en dergelijke. Een platenspeler met een stapel platen. Vivaldi Albinoni. Aan de muur oude schoolfoto's. En het onvermijdelijke aanplakbiljet van een stierengevecht. Kortom, de kamer van het beste meisje van de klas. Alleen de hockeysticks ontbraken tot mijn verbazing. Maar wat ze zei, verbaasde me nog meer. Wat wilt u drinken? Whisky, bourbon? Jenever, vodka, perno? Wat is het? Wat kijkt u verbaasd? Oh, niks. Hoe zeg het nou? Nou, ik dacht dat u met cola aan zou komen. Of op zijn hoogst met een rozeetje. Wat zal het zijn? Eh, Whisky graag met een beetje water. Ik vind u boeiend. Is dat wat u me wilt komen vertellen? Het zit allemaal perfect in elkaar. Op één ding na. Zo goed? Hm, mm. Mm, prima. Alleen uw mond verraadt u. Waar heeft u het over? Over u? Ik rook niet, ik denk er nooit een sigaret in huis te nemen, het spijt me. Oh, ik heb bij me, mag ik? Mm, gaat u gaan. Ik uh, maak u toch niet verlegen, hè? Maakt u zich maar geen zorgen. U, uh, u vindt het niet erg als ik over u praat? U bent een vrouw. Ja. Voordat ik het vergeet, laat ik u eerst vertellen waarvoor ik gekomen ben. Behalve dan om u terug te zien. Ik moet een beslissing nemen op korte termijn. Ja. Kunt u mij antwoord geven? Ik bedoel, kunt u beslissingen nemen in naam van meneer Ballard? In sommige zaken wel, ja. Het gaat om het volgende. De politie is bij me geweest. Inspecteur Green, van Scotland Yard. Hij is bezig met een kunstdiefstal. Een kwart miljoen pond aan schilderijen uit een galerie in Brook Street. Die kunsthandel naast Tullock. Die diefstal werd gepleegd in de nacht van de derde. De dag dat Paula verdween. Nou? Ik luister. U bent er niet erg van ondersteboven, zo te zien. Wat wilt u dat ik doe? Flauwvallen vallen of om vlug zou roepen? Weet u, u ziet er nu wel uit als een efficiënte zakenvrouw... met het uiterlijk van een oude vrijster. Maar alles wat u zegt en doet is geladen met erotiek... Iedere beweging? Ik heb u al gezegd, u hoeft niet voor uw best te doen voor mij. Wat wilt u vragen? Wat voor beslissing moet u nemen? Irene is ook geïnteresseerd in de verblijfplaats van Paula. Hij weet dat ik opdracht heb haar te zoeken. En hij wil weten van wie. En dat hebt u hem niet gezegd? Nee. Waarom niet? Nou, het is een ons dubieuze vakregel dat er tegenover niemand gepraat wordt over onze cliënten. Ook niet tegen de politie? Ook niet tegen de politie. Kan de politie u niet doen? Ha, natuurlijk wel. En toch zegt u het niet? Niet zonder toestemming van meneer Barrett. Hm. Dapper, hoor. Zal ik u nog eens inschenken? Graag. Ik ben u dankbaar. Waarom? Dat u mij niet beschouwt. Hm. Was het uw idee om mij erbij te betrekken? Precies. Hoe wist u van mijn bestaan af? Ik heb op de televisie een interview gezien met u... Te veel water? Nee, nee, prima zo. Dus u hebt mij gezien op de televisie en u dacht, die is ethisch genoeg. Nee. Intelligent? Nee. Ik dacht, die ziet eruit als een echte man. Begrijpt u wat ik bedoel als ik zeg dat u mij provoceert? Meneer O'Dell, ik heb u al gezegd Ja, dat ik, ik... ik weet het. Ik hoef niet zo mijn best te doen. Het spijt me. Ik kan het niet helpen. U fascineert me. Wilt u weten waarom? Waarom wat? Eerste zaken, dan kunnen we altijd nog verder zien. Als u erop staat... Uw vraag is dus, kunt u inspecteur Green vertellen wie uw opdrachtgever is? Ja, en dat moet ik vanavond toch weten. Hij zou morgenochtend weer langskomen. En als het antwoord nou eens nee is? Ja, dan blijven er maar twee mogelijkheden over. Te weten? Ik zeg nee tegen Green. Wat gebeurt er dan? Nou, hij kan me laten oppakken op beschuldiging van het achterhouden van informatie. En op laten sluiten? Uh, bijvoorbeeld. Of hij kan me met traangas te lijf gaan, om maar eens een andere mogelijkheid te noemen. In ieder geval zal een weigering me weinig goeds doen... En de tweede mogelijkheid. Oh, ik zou maar de zaak kunnen terugtrekken en het geld retourneren. Dat zou ik niet doen als ik u was. Zo, en waarom niet? U zit er al te diep in. Wat bedoelt u daarmee? Meneer Bellert is niet wat hij schijnt. Ja, daar was ik al achter. En ik ook niet. Daar was ik ook al achter. Heel intelligent. En intelligente mensen weten wie zijn neus schijnt zijn aangezicht. Ja, zou je misschien wel duidelijk kunnen uitdrukken... Ik ben een slechte verstaander en ik heb meer dan een half woord nodig. Waarom zit ik er al te ver in? Waarom zou ik me niet kunnen terugtrekken? Dat zult u nog wel merken, tijd. Houdt u voor muziek? <laughs> ik ben dol op muziek. Wat voor? Nou, hetzelfde als u. Vivaldi, Albinoni. U vindt het toch niet erotisch als ik een plaatje opzet? Dat kan ik u niet garanderen. Hoe vaak moet ik je nog zeggen dat je moet kloppen voordat je binnenkomt? Is dat nou die detective? Hmm, lekker stuk. Wat wil je? Heb je geen manieren meer? Stel me eens voor. Meneer Odell, dit is Paula Bellart. Kijk eens aan. Dat is een verrassing. Paula, doe dat weg. Gaat u zitten, meneer O'Dell? Zeg ja, maar... O, oh, kalm maar. Dit is geen speelgoed. En we gaan toch niet onze ontluikende vriendschap verknoeien... door een klein gaatje in dat mooie corpus, Niet waar? U hebt geluisterd naar... Het...